De KNVB wordt afgeperst door hackers. De voetbalbond zei begin deze maand al dat er op hun computerservice was ingebroken en dat er gegevens waren gestolen. En nu blijkt dat het gaat om een groep criminelen die geld wil zien. Volgens onder meer RTL en het AD zijn er bij de aanval 230.000 bestanden gestolen. Mogelijk met info van medewerkers en andere gevoelige info. Een bekende bende zou achter die aanval zitten. Die wil dat de KNVB aan hun eisen voldoet. Anders gooien ze alle bestanden online. Om wat voor bedrag het gaat weten we niet. Maar bij Eerdere aanvallen vroegen de criminelen om miljoenen euro's. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Pakistan die een flink geldbedrag zou hebben uitgeloofd om een Tweede Kamerlid te laten vermoorden. PVV-leider Wilders schrijft op Twitter dat hij het doelwit was. De man beloofde in een video 21.000 euro voor de persoon die de moord zou plegen. We weten niet of de man ooit voor een Nederlandse rechter komt te staan, want Nederland en Pakistan hebben geen afspraken over het uitleveren van mensen. In het ziekenhuis in Nijmegen is een meisje overleden aan de mazelen. Dat is een van de meest besmettelijke ziektes. In Nederland is de kans heel klein om dood te gaan aan de mazelen. De meeste kinderen zijn ingeënt en kunnen de ziekte niet meer krijgen. Uitbraken komen soms voor op plekken waar niet of minder wordt gevaccineerd. Zoals op de Bible Belt bijvoorbeeld. En leerlingen van een middelbare school in Eindhoven kunnen vandaag in de zon op het terras neerploffen. Ze hebben vandaag geen lessen omdat de directie bang is dat een examenstunt uit de hand zal lopen. Een verslaggever van Omroep Brabant sprak met een scholier. Wat hoorde je vandaag? Dat ze een, uh, een bom ging af laten gaan zo, op school. Oké, okay. wat vond je daarvan? Dat uh, is niet helemaal goed, denk ik. Maar het is wel jammer dat het niet op een normale manier kan. Want ik vind dat als je vijf jaar op school hebt gezeten, moet best wel iets leuks uh, gedaan worden. En nu een dag vrij? Ja, gelukkig wel. Wat ga je doen? Ja, yeah, je moet wat? Ja. ja. vorige week ging het mis in Tilburg. Daar staken leerlingen rookbommen af in de aula. De politie moest er toen aan te pas komen om iedereen naar buiten te helpen. Het weer, de zon schijnt al, is het op sommige plekken ook bewolkt. Het blijft op de meeste plekken wel droog. Het is een graad of 15. Morgen net zoiets. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de op de A10 Zuid richting Den Haag staat voorknopend de Nieuwe Meer 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechte is dicht. Op de A44 naar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer en op de N200 Amsterdam richting Haarlem tussen Westpoort en Halfweg 2 kilometer met daar ruim 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Touch of your hand makes my pulse react That it's only the thrill of boy-meaning girl I possess such track, It's physical, only logical You must try to ignore that it means more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 Hij heeft uiteraard heel veel iets uh, gemaakt... ...waaronder deze die we juist voor je draaiden... ...dat was uh, What's Love, Got To Do With It... Aan het begin van uur 2 alweer van Zandvoort... ...op zaterdag, uh, Benno. Ja, zeker. Nogmaals, goedemiddag, uh, Zandvoort. Ja, ja. Lekker zonnetje, een graadje of twaalf... Uh, op dit moment. Dus lekker weer om even naar het strand te gaan. Of, of uh, ja lekker genieten van, van het dorp. Hè. Kan je ook uh, genieten van uh, voldoende dingen. Achter een glas blijven zitten in de zon. En, zeker. Uh, en naar ons blijven luisteren. Wat dacht je zeker dat weten. Of het circuit opgaan, want dan wordt vlieg gereisd. Ja, dit weekend is het de VM. Even kijken, de voorjaarsraces zijn. VM, VM. Even kijken, dan ben ik het met tekst kwijt. Begut, in ieder geval, voorjaarsraces zijn weer op Zandvoort. En hiermee wordt het racersdoen voor veel coureurs weer afgetrapt. Verschillende klassen komen in actie tijdens de voorjaarsraces. Waaronder de Supercar Challenge, Ford Fiesta Sprint Cup.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 Het is Het is infierno. Het het Siempre me me bewegen. me Ik me To. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, como vasiste? Door el exponente infinito, la X, la suma te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ciel se va a apagar, solo te aviso a ti. Siente tu otra vida, de tu agua beví, conocerte de B. La meja que tengo, es el amor que me das de tabaco y melón, ya domingo en la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte la entero. En baila, como ik ze moverde dios al bailar. En como ik. Siempre hubiera sabido besar. En nadie a ti, a ti te tu. Ik zeg, het mejord dat ik heb is de amor, kremenda. Bijna tabak en melon. Cada domingo en la ciudad. En si tú me pedes, eh, el tiempo puede. 100 years from now, your tidal bites and human rights, your satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been bound, down, damn so low that I hit the ground. It's Drowned and drowned. Oh, Als eerste hoorde je de zomerse klanken. Dat was uh, de single Besso van uh, Rosalie en Ro Alexandro. En erachteraan, uh, inderdaad, uh, Redbox uit de uh, jaren 80 in For America.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 En dan van grappige, er staat een, uh, op onze uh, website een foto van, even kijken, zes agenten. En die staan bovenop bouwen Ja, hè? bij onze antennes. Ja, mooi hè? Dat is fijn dat ze die met zoveel man bewaken. Ja, en, heel, goed, heel en, goed. Tegen allerlei uh, vandalisme. Een hele mooie foto. En heel veel mensen hebben op dat bericht ja, gereageerd. Oh, uiteraard, ja. hè? Want dat maakt wel. Uh,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 ja, ja beneden uh, kom je bijna de hoek niet om. Nee, nee daar baait iedereen weg. <laughs> ja, dat, ja, uh, ja. Ja. En bovenop het dak sta je veilig. Ja. Zo is mogelijk. Ik zou je niet aanraden om uh, geregeld het dak op te gaan bij uh, Windkracht 7. Maar Net, goed. Het, uh, nou, het zij zo. Ja, ja, ja. <laughs> Het dag van bouwerspellers, ja. Daar kunnen ze bijna een toeristische attractie voor maken. Dus ja, vroeger uh, hadden we daar een restaurant uh, bovenin. Ja, inderdaad. Ja. dan kon je heel mooi uh, over uh, Zandvoort uh, ja. uh, tot aan Amsterdam... kon je kijken ja, vanaf uh, uh, dat uh, restaurant. Ja, ja dat ja. heeft de hele tijd uh, gestaan En volgens mij hebben ze nu wat van... Uh,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 Miljoenen mensen uit ruim 100 verschillende landen nemen deel aan deze dag. Doe ook mee en verricht vandaag, dus morgen, een vandaag niet hoor. Maar in ieder geval morgen een goede daad. Want zo schrijft Shari...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 Nou ja, dat hoor je allemaal tot aan 5 uur. Zandvoort op zaterdag met nu Thelen Dijn. Hier is met Tell it to my heart.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 politici had gelegen... nu was volgebouwd. Maar dan hebben ze zich destijds met mannenmacht... tegen verweerd en het is heel goed afgelopen. Ook heb ik nog wel een website voor je. www.honderdprocentkluut.nl Kluut. Ja, Kluut. Vogel. Klutsch. Ja, ja, ik weet het. Kluut. Oké. Okay. Helemaal goed. Nou, We hadden het over Ruud, maar dat is... weer <laughs> wat anders dan de Kluut. Ja.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 Maar we moeten even melden dat wegens omstandigheden... morgen het museum open is van 1 tot 5. Dus ja. twee uurtjes later, dat je er even rekening mee houdt. Precies. Morgen beroemd Sanford en wil je alvast kijken in het museum. Wij hebben nu te zien op de app gezet. Dat is een video en dan kan je alvast... tezamen met die dame die de rondleiding geeft... een kijkje nemen daar. Ja, is leuk is dat uh, gedaan...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 Die dan uh, beter uh, resistent zijn tegen ja. verschillende soorten ziektes. Uh, ja, maar ja. op dit moment uh, ja, is het wel een probleem. Ja, okay. Dus uh, leg een uh, banaan niet naast je appel hè, in de fruitschaal. Oh, want uh, oh, ja, als je banaan dan uh, een beetje ziek is, oh. dan uh, steekt die ook de appel aan. Okay. Dan is de appel ook ziek. Ja, ja. ja kun je die ook weggooien. kun je die ook weggooien. Zonder, Zonder, zonder, weer. Nou, goed, zonde, zonde. Zonde, zonde, zonde weer. Mm. Jongen, jongen, jongen. We hebben het nog druk met allerlei uh, leuke items. Dus uh, blijf luisteren.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 Deze Henk Westbroek die zingt uh, waar ze loopt te wandelen. En dan moet ik meteen naar de marathon van Rotterdam denken... die uh, morgen uh, uiteraard uh, van de uh, start gaat weer. En meestal, uh, nu met uh, de marathon van Rotterdam hebben ze mooi weer. Ja. En het ziet er voor morgen ook uh, prachtig uit. Dus uh, zeker. Uh, dat gaat zeker morgenochtend weer een uh, prachtige marathon uh, worden in Rotterdam. Wij zijn zometeen terug voor derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En zeg graag tot zo meteen met Roy Orbison als laatste voor Every I money just can't buy.